En een hele goede nacht, welkom bij Luna. Mijn gast vannacht is een kenner van Friesland. Hij is journalist, hij is columnist... en deze dagen ook de stem van het scoetje Ziele. Al 35 jaar lang doet hij samen met een collega... drie weken lang verslag van de zeilwedstrijden op de Friese wateren. Met een, een klein bootje, microfoon voor zijn mond... gaat hij dan varen tussen die 14 platbodems... en vertelt hij vol passie voor onder Friesland... wat er uh, op die wateren gaande is. En, en zelfs als u thuis geen Fries spreekt... Moet u toch even luisteren, want volgens mij, um, ja, dit spreekt zo tot de verbeelding. Net zo'n jouw. Mooi, Bobby. Dan wordt het zijn. Die prachtig van terug. En Die gaat allemaal mooi. Heel goed de start wij. Maar de onderste die er lijden. En dat die aast draait bij de wal. Met de lemmer light leidt. En de lemmer leidt er Hindal opsluiten. Die moet er wij komen. Maar die kende net niet wij komen. Die jouw er ik wij. Kent er ik niet wij. Die zit onder, Dat zit bal zoals de scoots geweest. Hoe moet die man die te petit starten binnen daar ooit in de riemen gegoed komen. Zonder nooit niet te hinderen. Het is haast net het waan. Je kent er ik net wij. Je kent Skip net zinkelen. Een wedstrijdverslag van Klaas Jansma. Goeiedag Klaas. Goeiedag. Van tevoren uh, zei je van, nou, uh, laten we tutoyeren. Nou, dat, uh, dat, dat doen we. Um, al die bootjes die liggen te, te kijken daar, naar de ja. wedstrijd. Daar schalt jouw stem dan over dat water. Want iedereen stemt af op onder een vrieslond. Ja, dat is leuk. En ook op de wal daar hebben ze de transistradio mee... En dan uh, luisteren ze. Nu heeft de SKS-organisatie... en ook straks die FKS... heeft daar wel nu een walkommentator. Die praten. dan... vroeger was dat een Nederlandstalige meneer. Om het wat uit te ging, Natuurlijk vooral voor de toeristen. Ja. Die legden dat dan ook netjes uit. En, en je ziet, nu hebben ze een, een nieuwe... En die, en die doet het ongeveer zoals ik. Dus je ziet dan op de kant wat concurrentiestrijd, strijdt. is heel leuk. Sommige mensen trekken dan die stekkers van die luidsprekers... van die speakers eruit om die mannen zwijgen op te leggen... zodat ze mij kunnen horen. En anderen vinden dat weer niks. En ik drukke die drukken die stekkers er weer in. Dus soms is er handgemeen bij zo'n speaker van welke stem je hoort. Dat is geweldig, is dat. Dat lijkt mij echt een eer als dat dan gebeurt. Als het om, om jouw stem gaat. Ja, dat is. Nou ja, het is ook erkenning van het evenement. Dat dat mensen zo meesleept. als je er wat adequaat verslag van doet. En niet alsof het biljarten is. Maar echt zoals dat is. Dat dat met een team. twaalf mensen op zo'n schip. één man die achterop staat met een roer. dat hele spul moet besturen. Een heel team. een schip van twintig meter. met vier meter breed. en dan veertien bij elkaar. In, in een gaatje van misschien een 50 vierkante meter. waar de ruimte er niet voor is. En toch moet dat. Ja. Met stuurboord en bakboord en loef en lei. en alles wat er nog bij komt. dan mag je de boei ook nog niet raken. Maar het, het, het is de manier waarop je het doet. Het is een soort, soort passievol wedstrijdverslag. Nou, zoals wij hier op Radio 1 de Tour de France uitzenden. Ja. Zend jij ah. het koetsjeskeluid? Nou ja, en, en ze wel eens van. Uh, de, wat ik vreselijk vind, is herzen ze, Theo Koom... Daar bedoelden ze mee dat ik het allemaal fantaseer. Over ik heb respect voor uh, Theo Komen, hoe hij zijn verslag deed. En ik weet ook dat die man preken deed achter op de motor. Dus dat hij een heel ander soort personality nog weer had. En een heel ingewikkeld liefdesleven. Maar ik, ik pretendeer dat ik wat anders doe. Dat ik toch de waarheid probeer te beschrijven. M maar ik weet ook dat als je twee uur een hele middag, er gebeurt bijna niks... dat ik wel wat moet bedenken... om te voorkomen dat ze allemaal die radio uitzetten. Dus dan doe ik wel eens een beetje dat ik echt erop let... of iemand misschien een metertje dichter bij een ander komt... zodat het misschien lijkt op dat de spanning een beetje toeneemt. Dus dat verhaal zo van bij Klaas liggen de schepen wel eens wat dichter... dan in werkelijkheid, dat, dat klopt dus eigenlijk ja, wel. Ja, aan de andere kant, als je op de kant staat... zie je uit de verte die loggen, nijlpaden... zo'n beetje over het water dobberen... en dan mm -hmm. valt het tempo tegen. Sta je, zit je daar in een heel klein bootje tussenin? Of sta je zelf aan boord... Dan gaat het veel sneller. Maar dat is geen. Als wij een vliegtuig in de lucht zien, dan beweegt hij ook amper. Terwijl als je erin zit, dan weet je, het is duizend kilometer per uur. Nou, maar, zo ongeveer. Ja, is wat, dat wat, met wat, die schepen ook. Maar het moet wel een beetje theater zijn, dus. Uh, je, je, je moet er alles uithalen. Maar ik, de, ik noem je één ding. Het was. het uh, was de waardeloze zeilwedstrijd. Het dreef maar wat. Het was puur geluk. De enige achteruit, vooruit. En je zag de lemmer. Gingen eens naar voren. En wat zag je, er zaten drie man achterop het lijnste scootje. Die zaten naar nou schrikken te roken. Niet omdat ze verslaafd waren, maar elk kringeltje van de wind willen ze volgen. Dat zien niemand op de kant. Ik zie dat in mijn bootje. Dat ze... En dan hebben ze discussie over welk vlaagje is nu het ware vlaagje wat hun zeil beroert. En daar moeten ze als team op inspelen. Dat is, dat, dat is zo prachtig. Maar het is ook zo spannend of dat wel of niet helpt. En je zag dan Heeren Veen, Die bemanning was even een beetje in de war. Hield even die fok breed uit met dat grootzeil. Kreeg de wind even tegen, want die wind draaide. Wat had Piet Paulus me ook verteld. Ze, ze vergaat om direct te reageren. Wat gebeurde er? De hele vloot dreef hun voorbij. En ze werden in die wedstrijd dertiende of zo. Dus afgrijzelijk veertiende... Wat er, wat er gebeurt als je dan even niet oplet. Dat beschrijf ik. En dan sta je op de kant. Zet, er gebeurt niks. Maar ik zie dat dat drama zich aftekent. En dan gaat hij, kampioen van een paar jaar geleden... Gaat naar, ineens naar achteren. Omdat hij niet oplet. Het, het, we moeten het even uitleggen leggen, denk ik, voor de mensen die het hier niet kennen. Het, het gaat om veertien uh, platbodems, uh, Friese schepen... die speciaal in het verleden gebouwd zijn... om op de Friese, de noordelijke wateren uh, te kunnen varen. Uh, tijdens de bouwvak. En vervolgens uh, is dat elf dagen lang wordt er gereest... om ja, wie, wie het eerste binnenkomt en het aantal punten dat je dan kunt binnenhalen. Ja. Dat is dus drie weken lang jouw stem op de radio? Ja, want we hebben één commissie... Die heeft die veertien. Ja. En dat is omgeven met heel veel traditie en met, met ja. dat het alleen maar bepaalde families daar aan mee Precies. mogen doen als schipper. En daarnaast is er, zijn er Iepen-kampioenschappen. Ja. De open kampioenschappen. En daar doen er dan nog eens een keer D60 aan mee. En dat zijn allemaal particulieren. Die zelf een schip hebben gefinancierd. Er wat kleine sponsors bij gezocht. En dit. sommigen moeten echt sapelen om zo'n schip een beetje te onderhouden. Want ja, het kost al wel een twintigduizend per jaar... als je het een beetje goed wilt doen. Mm. En dat met tien man, nou ja, voor de grap. En er komt van alles bij aan kosten. En dus hebben wij die drie weken. We hebben elf dagen van de ene en acht van de andere. Dus zo komen wij op drie weken de hele zomer door... dat is Ja, ja. Hoe is het, dat scoetje ontstaan en, en vooral jouw passie daarvoor? Want het gaat verder dan alleen maar dat, dat wedstrijdverslag en, en, en die wedstrijden. Maar u beschrijft uh, een, een encyclopedie vol met, met allemaal verschillende scootjes uh, die er zijn. Er is een ander boek verschenen over de scootjes tussen 1866 en uh, 1966. Dus het gaat veel verder dan alleen maar die wedstrijden. Maar wat, wat is vooral die, die, die passie voor die wedstrijd? Dat is dat het... Uh, uh, Gewone mensensport is gebleven, terwijl het heel goed een soort Ferrari-sport zou kunnen wezen. Maar het, er zijn honderden vrijwilligers bij betrokken om het te organiseren. En op die schepen staan allemaal enthousiaste mensen, oud en jong, die, die, die, uit de, ja, die een heel programma... Door, door het hele jaar door hebben om dit goed te beoefenen. Als ik je vertel dat er nu twee gevraagd zijn als schipper... ook nog op hele matige scoetjes. De een zelfs op een waardeloos scoetje, dat wordt niks. Maar die heeft zijn hele bestaan, professionele bestaan... wat echt niet wilde is, omgegooid om dit te kunnen doen. En daar zit er zo'n hele bemanning bij. Daar wordt van verwacht dat hij de hele winter bezig is met dat schip. Dat hij altijd traint dat hij eh, bij, bij elke wedstrijd erbij is. Ook nog eens een keer met sponsoren zeilt. En dan het toppunt is dan deze veertien dagen. En als het een beetje tegen zit... dan krijg je protest tegen in de eerste dag... en averij op de tweede en een pech op de derde... en dan gaat je seizoen. Dag. En dat is zo geweldig. Wat, wat, wat, een, wat, een, wat een enthousiasme. en Voor gewone mensen, dus niet van... Rijke lui of wat dan ook maar. Wat ook mooi is, maar dan gaat het weer voetballen en alles. Dit is onbetaald. Ja. En dus ook onbetaalbaar. Want het is ooit begonnen als ja, een, een soort um, wedstrijd... om geld te kunnen verdienen in, in uh, de weken dat het stil lag... Uh, voor, voor het grone werk. Voor, voor nou, we, uh, ooit was het uh, dat Kasteleins op uh, een van die uh, uh, 1200 Friese dorpen in het waterland in de zomer wat een beetje patiënten wilden verdienen... dan moest er wat gebeuren. En bij een dorpsmarkt of wat dan ook maar een zeilerij organiseerden. En dan waren de beurtschippers... die hadden een goed bestaan, dat waren geen arme lui. En je had een prachtige schepen en die wilden één keer per jaar... dat was hun vakantie, wel eens goed drinken... en wel eens lekker tegen elkaar opscheppen. Zo'n snel schip heb ik. En, en zo is het begonnen. En pas veel later kwamen er hele dikke prijzen... want bemoeide bemoeide zich uh, de elite ermee. En die gaven een tientje en die gaven een tientje. En uh, nou, dan had je een prijs van 50 gulden. Maar er waren nog steeds niet arme mensen die meededen. Dat, het, dat, het, dat, dat er iemand van heeft kunnen bestaan... dat zijn er maar twee of drie geweest. Eén daarvan is ook nog een tragische figuur. Dat is CCS uh, Citema. Maar toen hij ervan kon bestaan, waren zijn kinderen, toen was hij al boven de zestig. Toen waren zijn kinderen al in verzet tegen hem. En toen gebeurde daar aan boord van alles wat je als vader liever niet wilt. Het is geëindigd met een broer en zuster die uiteindelijk dan nog op hun laatste benen dan nog dat schip afstonden aan een paar uh, mensen die er uh, werkelijk verschrikkelijk mee omgingen, zodat het vol deuken terugkwam. Een hoop drama, als ik dat zo Ja, dus, en, en dat is ook, dat, het prachtige is ook dat er heel veel drama en opoffering aan zit. Dus er zit ongelooflijk veel vreugde aan dat scootsiesillen... maar er lopen ook zoveel mensen gebutst rond in Friesland... die van dat schip af zijn gezet, want dan was het weer niet goed. Of oh, dan hadden ze we weer ruzie met Of oh, Dan konden ze we het weer niet volhouden of wat. Er lopen zoveel... Maar het leuke is... De, de, ze hebben zo'n liefde met die sport. Je zou zeggen... Man, ga met vakantie naar Italië. Is, die hebben ze een klap voor de kop gehad. Maar nee, dan komen ze terug. En, de, en ze zijn er weer. Dus een routebespreking hebben we elke morgen. Dan zie je ze overal weer zitten. Of het nou een Staveren is. Dat is dan uh, vandaag, moet ik zeggen. Morgen, uh, ja, zaterdagmiddag. Ja. Uh, ja, of zaterdagmiddag is uh, zet, ja. in een maar, Of het is daar of daar. Je, je, je ziet de afgedankte schippers daar gewoon ook weer tussen zitten. En ja, ze worden niet gediscrimineerd of de wordt niet zielig gedaan. Ja, men weet dat het zo is. En, en, en zo is het. Ja. Maar het is wel in, in de loop der jaren uh, heel erg uh, veranderd. Ook, ook het, het type schipper dat er is. Tegenwoordig zijn dat nou, um, goed opgeleid bij wijze van spreken. Uh, jonge lui die daarvoor ja, gaan, maar in het verleden... waren dat hele andere types volgens ja. mij. Kijk, wij kregen de leerplechtwetten in 1901 Die gold niet voor schipperskinderen circusartiesten en woonwagenbewoners. En het is tot 1968 heeft het geduurd... dat schipperskinderen geen leerplicht hadden. En dat betekent dat vooral in de beginperiode... heel veel schipperskinderen niet naar school gingen. Want de ouders konden het ook niet betalen. Want moesten ze een soort kostgeld geven. En dat was maar voor weinigen weggelegd. Dus heel veel van die schippers waren koning op hun schip... En en keizer op het Friese water. Zo, zo gedroegen ze zich ook. Dus dat waren... Je zou kunnen zeggen... Er, er zat wel wat asociaal, zeg, ik. Maar, dus. maar aan de andere kant ook soeverein. En dat, dat, dat, is zo, dat was zo prachtig. De hele eigen stijl. Hele verschillende type mensen. En als je dat tegen elkaar moesten. moest, hè? He? Maar hele bescheiden mensen waren erbij, bij. Hele rustige mensen. En beschaafd en fatsoenlijk en nooit een verkeerd woord. En hervormd of gereformeerd. Maar er waren ook beesten bij die elkaar met een pikhaak achterna zaten. En het leukste was als zo'n eenvoudige, vriendelijke, leuke, beschaafde, hervormde meneer. Plotseling door een soort adrenaline werd getroffen... zodat hij dan ontaarde in een woeste hulk. En dat gebeurde ook malen. En dat, ja, dat, dat, dat was die oude tijd. En nu heb je nog wel iets van die woede. Maar je hebt veel meer ja, fatsoenlijke nette mensen... zoals wij allemaal zijn... Mm -hmm. die een hekel hebben aan zinloos geweld. Ja, uh, dus niet met, met een pikhaak in iemand anders z'n buik gaan zitten. Nee. nee. Maar je krijgt haast het idee. Uh, ik, ik, van de week zat ik te, te kijken naar uh, radio. Uh, om op Friesland. Dat, dat die oude dat ook wel mist. En het ook al een beetje heel erg keurig vindt, allemaal. Ja. Vind jij ja. dat ook? Uh, ja, maar ik, ik geniet enorm van de techniek van het zeilen. Waarvan de laatste 15 jaar zoveel nieuwe dingen zijn ontdekt. Waar ik met mijn verstand soms amper bij kan... en dat geldt voor al de betrokkenen. We hebben de windtunnelproeven, we hebben het model-sleepproeven. Die, die eenvoudige oude platbodem, die honderd jaar geleden... briljant is ontworpen door de gebroeders Roorde... en de gebroeders van de Werf 2, gereformeerde families. Het waren allemaal gereformeerden die die ijzeren schepen bouwden. Dus als je felle concurrentie wilt hebben... dan moet je gereformeerden op elkaar loslaten in één markt. Dan, dan zijn dat wespen van verschillende korven die elkaar bestoken. En, maar daar kwam het beste uit naar voren. En vooral in Drachten kreeg je twee families... die geweldige scootjes ontworpen. En pas en Jan Bos was er dan, die maakte lems raken in brug. En pas in 1995 tot 2000 kon men verklaren goed verklaren waarom die schepen zo briljant waren ontworpen. En dat vind ik nog altijd bijna ontroerend... dat de eenvoudige arbeidersmensen... Dat, dat die wat maakten waar de wetenschap van Delft... honderd jaar later... probeert zo wat struikelend wat een verklaringje voor kan te vinden van... dus daar komt het dan van. Ja. terwijl eh, die, die, die, die mensen van de universiteit niet alles kunnen verklaren... en als zij proberen om bijvoorbeeld de schepen beter te maken... dat lukt niet altijd. Nee, dan, en, en dan krijg je dus ook de discussies... want de basiselementen zijn er nu dan wel, van de, van de weerstanden. Die, die, die heeft met, maar hoe het precies allemaal werkt in de turbulentie... wat wij niet zien mm -hmm. in de stuwing eh, en de weerstand... De, de, nog steeds zijn er vragen over. Het is wel een leuk voorbeeldje, weer. Gerhard Pieters, maar een goede schipper. Uh, heeft mij wat een te grote mond, maar goed. En heeft een, uh, iets een, te van, brutaal? Uh, ja, iets te brutaal. Hij wil het naar zijn handen zetten. En, dan, en mensen laten zich intimideren. Maar goed, een hele goede, pittige, felle schipper. Die heeft samen met zijn adviseur, een, een kampioenzeiler, Wiebe Kort... Uit Akram. Heeft hij uh, een, een, een fok ontwikkeld. Wat nog geen computer zo had ontwikkeld. En dan is hij met een zeilmaker gegaan. En de, de, het computerprogramma moest maar aan de kant. Want zij had het getekend. En dat zette ze erop. En dan kan je dan zeggen, nou ja, als ze daarna achteraan eindigen. Maar hij zeilt ermee. Als een god. En ter horne. Ter henne. Met, met het Erenwoudse scootje wat echt niet het snelste scootje is. Hij vloog alles vooruit. En de allersnelste konden hem niet inhalen. No, dat, ja, dat vind ik. Dat, geweldig vind ik dat. ja de stem van Klaas Jansma, um, verslaggever uh, tijdens de zomer... bij Omroep Friesland voor het Scootje-sielen. Uh, schrijver, uh, columnist. Um, u luisteren overigens naar Kazaluna. En als u wil zien hoe uh, Klaas eruit ziet... kijk dan vooral even op radio1.nl naar de webcam, want die staat ook gewoon aan. Uh, via Facebook uh, kunt u ook nog uh, uh, meer over hem uh, lezen. Um, het, het, het is vol passie dat je praat. Het is met heel veel enthousiasme. En toch schok afgelopen jaar in Friesland, Klaas Jansma... en ook collega eh, Sipje Tegla, waar je samen dat verslag altijd mee doet. Jullie gaan ermee stoppen. Ja, ik, ik wou eh, na volgend jaar stappen omdat ik dan 65 word. Ik heb te veel schippers gezien die het net een jaar te lang volhielden. Ik vind dat Van Marwijk het een jaar te lang heeft volgehouden. Dat vind Ons ik ja, jammer en sneu. Ik zie dat Scootsies heel, heel erg veranderd met nieuwe media. Via het internet en Trace, je kunt nu volgen. Ja, het gaat nu mis. Maar goed, je zou het in theorie kunnen volgen hoe ze zeilen. Daar hoort een ander soort verslaggeving bij. Er komt nu dus die theorie meer in. En voordat ik aftakel, zonder het zelf in de gaten te hebben... dat is die sport mij ook te lief voor. Dat moet goed opgepakt worden in een goed concept. En dat moet weer verder gedragen worden naar een nieuwe generatie. Maar angst voor de aftakeling? Ja, omdat ik weet dat het gebeurt als je 65 bent geweest. En denk er goed om, wij zitten in zo'n klein bootje... Mm -hmm. Dat moet wel een beetje veilig. Seppi en ik springen ook altijd op zo'n scootje met één na de wedstrijd. Ja, Seppi op het scootje. Ik moet dan van tevoren op de persboot om dan weer het verslag over te nemen. Dus dat bootje is multifunctioneel. Ja. Dat is tijdens de wedstrijd onze thuisbasis voor het verslag. Tussen al die grote, Tussen schepen, al die grote schepen lijkt me in. ook nog hartstikke eng. Want het ja, we er zit geen rem op. Nee, maar we hebben een geweldige piloot. Ja. En die kan heel goed anticiperen. die zeilt zelf, buiten het seizoen, op het uh, de scootje. Dat is zijn Skippers, Hij heeft ook de goede naam. Maar vlak voordat de finish is, spring ik op de persboot zodat ik het verslag verder kan doen. En ga, Zippy, die stuift dan met die speedboot en springt van het ene scootje naar het andere. Mm -hmm. Nog steeds als een jonge hinde. Maar er komt een moment, dan doen wij dat minder. En dan word je een last. Voordat het zover is, moet je stoppen en moet een ander. En wij, 40 jaar, wij zijn van een vorige. Wij zijn dinosaurussen. Wij kennen. Schippers zelf al van de derde generatie. Ze zeggen meneer tegen mij. <laughs> dat stoort niet. Ik ben, dat stoort bijna. Ja, <laughs> ja, ja oké. Okay. Nou ja, het, het is niet onopgemerkt gebleven. Want er zijn diverse liedjes uh, gemaakt. Ook, ook rond dit afscheid. Onder andere Friesland-collega's. Die hebben uh, een liedje gemaakt. Dus een groep die heet De Tour. En eerder al uh, heeft Mink ook uh, een, een lied over u gemaakt. Met een deel van het wedstrijdverslag er ook nog in. Ja, rijn, ja, man. Jouw ja, is of is die Qua dijk qua dijk. De razende man doof zien verslag. De trans is tot wijslag, hij is verslag. Gas is alrig. Ow een beter dan krijgen je volte. Jel het wat zijn van de lammer. De lammert als in de mens. Dat er iets uitje erachter. De man, dat is uw bijnaam. Ja, dat heeft mijn moeder bedacht. Ja, Was dat vanwege dat we wel eens boos kon worden? Nou, ik ik word ook wel meegesleept in dingen. Maar nee, het is veel meer dat ik dan zo'n hele middag... toch ook wel met uh, wat uh, woestemgeluid af en toe zo'n verslag doe. En uh, mijn moeder is dan mijn... Je moet één referentiepunt hebben. Mm. Uh, als je het niet meer weet, dan moet je denken... maar er is iemand die naar mij luistert. En daar doe ik dan nu het verslag voor. En ze nam ook mij altijd op op de radio met zo'n ouderwets bandje met play en record. Als ja. ik ervoor kwam. Als dan de collega ervoor kwam, zetten ze hem op pauze. <laughs> dus dat, en die heeft bedacht de, de razende man. Ja. En ik, ik vind dat wel een hele mooie, uh, mooie naam eigenlijk. Ja. Die bandjes, heb ja. je die nog? Nou, we hebben een Scootie museum in Janne Wald. Ja. En uh, er de, de, de zijn dus vanaf 86 zijn die bandjes er. En dan kun je skippers nog horen... Praten, met elkaar discussiëren die er al lang niet meer zijn. Mm -hmm. en, uh, dus daar, daar kun je ook even in zo'n mediacentrumje in het Scootje Museum. Die bandjes die dan op, op zo'n CD, CD staan, nu gebrand, ja. kan je die horen. Dus dat, op zich is dat wel mooi. Ja. Dat, dat is mooi. Het, het is mooi om die oude schippers te horen. Ja. Het is uh, denk ik ook apart om jezelf van, van destijds terug te horen. Wat is het grote verschil tussen toen en nu? Was het toen ook theater? Het is, uh, het, het is nu geen theater en het was toen ook geen theater. Het is verslag. Uh, maar het is wel uh, <laughs> theatraal verslag. Dat theatraal, oké. Okay. Okay. <laughs> stoort het al? Ja, stoort het je ja als dat zegt mij. Nee, ja. want, want, want theater, kijk, dat doe ik ook wel eens. Dan bedenk je mm -hmm. dingen. Ja. Maar ik zeg, het is echt zo dat het uh, dramatisch is af en toe. O ook al zie je het aan de kant niet. En je doet die schippers tekort. Als je uh, zegt, hem, ja, maar Klaas, zeg maar wat. Want, uh, want uh, het is echt. Uh, natuurlijk, uh, ik, uh, ik heb het wel eens mis. En dan zeg ik, nou, ze zitten tegen mijn krant, maar er kan er nog een schip tussen. Dat is zo. Dus dat stoort mij wel. Als ze zeggen dat ik dat fantaseer. Ja. Om, omdat ik zeg, dan snap je niet hoe spannend het is om bij Windstilte door anderen voorbijgevaren te worden. Dan word je gek als je in een wedstrijd zit. Je kunt niks. Mm -hmm. Nou, dus, dat, dat, wat was de vraag? Nou ja, we hadden het over, um, uh, de, de, als je je terughoort van, van toen, ja. en, en hoe het, uh, het verschil nu? Het, moest wel, het moet wel wennen, maar uh, heel vaak ga ik tijdens een seizoen even naar mijn moeder toe om zo'n bandje te horen. Om even uh, rustig zo te horen van, uh, ja, is het nou wel goed? Of is het te lang te overdreven? Ik val ook... Buiten de format zoals die voor de radio horen. Dus uh, de, de, de, dat wanhoop van de recie ook vaak. Ik leer het nu een klein beetje, maar een kop, dan moet ik een kop inspreken. Dat is het begin van het programma, dan hoort dat een halve minuut. Moet kort, moet krachtig zijn. Ja, maar dan zie ik dan, vliegen ze van alle kanten, vergeet ik dat helemaal. Dan ben ik al vijf, vijf, vijf minuten aan het woord zei eh, Klaas, afronden, afronden. Maar ik rond nooit af. Snap je dat soort dingen? Ja. En dan luister ik. Of het nog wel goed is. Ja. En eh, ja, jarenlang, zo'n 35 jaar lang, ook met, met collega Sipi. Eh, ik zag eh, een filmpje van jullie... waarin zij ook wel aangeeft van geweldig veel bewondering te hebben. Maar dat het ook wel belangrijk is dat zij erbij is... om ja, de chaotische Klaas Jansma een beetje... Eh, in ieder geval te zeggen wat de uitslag is. Of, of eh, te helpen met name. Ja, maar veel meer. Zij verstaat van radio. Zij weet een uitzending. Ik weet van geen uitzending. Dus zij weet ho hoe, je, hoe je een opbouw hebt. En je kunt wel beginnen te brullen en eindigen te brullen. Dan is het een uitzending van helemaal niks. Zet iedereen maar uit. Zij zorgt ervoor dat er, dat er een, een, een, een lijn is. Een, een concept of wat. En dat doet ze heel mooi. En, en uh, mooie interviews met die schippen. Zo Dan valt het weer op zijn plek. Ze zorgt dat, dat alles weer in, in de cohesie komt. Ja. Ja, om het zo, dus het is veel meer... Ik ben... Uh, doe maar wat. Ja. Ik, ik ben niet een, een typische goede radioman. Dat heb ik niet. Dan de, een ander moet dat. En de, dat doet zij. Ja. Daarom is haar rol zo geweldig belangrijk. Omdat om tussen die dwarsregisseurs. die denken: nou, klaar, doe maar jongen. Huppakee, vooruit. Maar ik, ha, ik trek mijn handen. Nee, not my responsibility. Een zij het projectiel. En dat, zorgt, zei... projectiel. Ja, ja, en dat ja. zorgt zij dat het weer geleid wordt. Ja. Zo ja. Zoals ik nu ervoor zorg dat we een plaatje gaan draaien. Straks ja. gaan we het hebben over Scootjes en over de schippers... en over die verhalen. Um, je hebt een plaat meegenomen van Anneke Delma. Ja. Fries, Fries zangeres. Ja, een ah. oudere, oudere Anneke. En Anneke heeft heel veel in haar leven meegemaakt. Daar weet ik iets van. En uh, op wat oudere leeftijd uh, is haar hele pensioen, alles kwijtgeraakt. Maar ze was haar stem ook kwijt. En omdat de stem het enige is waar ze weer een paar centen mee kon verdienen... heeft ze die weer laten opereren. En is die stem teruggekomen, maar het was een andere stem. En toen zong ze dit, ook min of meer voor mij... omdat ik het had gevraagd of zij eens wat anders wou zingen dan Bonkeveert... waar ze goed in was. En toen uh, brak ik, toen zij dit zong. En uh, nu heeft ze het nog even voor mij gezongen... omdat ik bij jullie kom. Doch de kruteljachten uit. Les die klim maar op een stoel. Jouw ja, me een warme tuut Broek die in honen mij gevoel. Kom en les die maar Verna de volde langs me opnieuw mijn scooplaag van de nacht. Ik zag maar de en is een is bij. Laat een jaren om mij heen, wees van mijn van mij een vreugde, Justerjoen besteedt net mee. En de kelkkamer verwacht leefde de missen, dochters ze There's my school pluck But enough Amargon te leefde vloot, En is ze mij het is bij mijn bleef. Slaat in Jermen op mij heen. Vers van nacht van mij een vreugd. Eerst rioen, besteed net mee. En ik jou kan verwacht, Leef de missen, dochters, ze zeer. mijn miscoeplak, voor de nacht. O, leef de missen, dochters, ze zeer. Wees vannacht. Van mij een Meest vannacht een vriend van mij, Anneke Dalma, ja. Gezongen voor de gast van vannacht in Kazeruna, Klaas Jansbaan. Schrijver, columnist, journalist. Commentator dus bij uh, Omroep Friesland als het gaat om het koetsje zielen. Die zei van, ik, ik brak toen ik het de vorige keer hoorde. Toen ze het voor mijn zoon. ja. Wat was het? Wat, was het haar, haar verhaal of ook herinneringen die het bij jezelf? Nou, de herinneringen bij mezelf. Maar uh, ook het verhaal van uh, een vrouw van boven de 65. Die, die om uh, uh, dat ze geen pensioen meer heeft. Dat zelf moet verdienen. De, de stem, uh, door de stem wordt verlaten. Die stem laat herstellen met een operatie. Om, om toch weer te kunnen werken en dan een ander repertoire moet aansnijden dat die stem veranderd is... en dan hiermee komt. En dan en, en met al die mannen waar ik de verhalen van weet... om haar heen zo, en de vriend die zij zoekt... Ja, dat vind ik... Eh, dat vond ik toen heel heftig. En eh, het, wa, het was aan het einde van zo'n hele lange dag... die s'morgens begint om elf uur met het palaver... eigenlijk al om tien uur met eh, wat doet het weer vandaag... Zo'n verslag van een middag die vol emotie is, soms protesten daarna, dan de televisieuitzending nog waar je voorbereidt met gasten. Dus je bent tien uren, misschien wel twaalf uren in touw met dat scootjeschil. Dus je, je, je weerstand emotioneel is dan ook wat beperkter. Je kon vandaag hier zijn omdat het vandaag een rustdag is geweest... bij het Scootjesielen. Dat gaat morgen gewoon uh, weer verder bij Stavoren op het IJsselmeer. Um, het, het is een, uh, een serie zelfwedstrijden omgeven met heel veel tradities... met die oude boten waar, dus, waar we het net over hadden, veel aan veranderd wordt. Verhalen van schippersfamilies. Zeker als je het hebt over het, het Scootjesielen Sielen uh, met, met die veertien boten. Dat, dat zijn allemaal familieleden. Als je nu kijkt, er zijn geloof ik vier familie... Uh, vier meters van de familie Meter, die uh, schipper zijn op, op dit moment. Maar wat, wat is voor jou, als je kijkt naar de, de verhalen die daarbij uh, uh, horen, wat voor verhalen springen daaruit? Nou, ten eerste is het zo dat het, het, het doet me zeer bijna lijfelijk. als je het boten noemt. Dat doen ja, geen Hollander, maar dat, dat, de, de, niet, niet om het je kwalijk te nemen, maar het zijn schepen. Ja. Dat betekent, ze zijn voor de vracht gebouwd. En dit was erbij. Dus alles wat er op voer moest uh, uh, met hele sobere middelen, man en vrouw. Er zit een woning op van 2,5 bij 2,5. Daar woonden man en vrouw en soms vier, vijf kinderen in die woning. Van 2,5 bij 2,5 meter. Had ze wel de slaapkamer onder het dek. Uh, waarbij het dijk zo laag was... dat het uh, noodgedwongen er wel weer meer kinderen kwamen... dan vader en moeder wilden. En voorin zat dan ook nog een ruimtetje. En daar moesten ze mee doen. En, uh, en uh, er was ook uh, een arbeidsverdeling... dat de vrouw net zo hard meewerkte als de man. En dat vooral in de jaren dertig er niks verdiend werd. Dat ze zo tegen de honger aan... dat uh, ouwe Rentje Ritsma... de paken van onze Ritsje, de Beertalemmer... Ja. Die heeft zijn, voor zijn moeder, moest hij hard schaatsen om in 1929 nog te zorgen dat zij brood kon kopen. Dus die was al professionele schaatser, De, uh, lang voordat iemand had bedacht dat dat kon. En, en dat geeft, uit die families komen ze. En dan, die familie, uh, dan zijn die families, die waren redelijk vruchtbaar. Dus je komt die namen ook steeds overal tegen. En dan is er in die families een top die aan dat scoetje zielenverslingerd raakt. En dat is wat onzakelijk, want je verdiende er niks mee. Het kostte zeilen en geld. De vrouw stond soms te huilen op de kant... als ze zag wat er met die schepen gebeurde. Want het want, was een broodwinning. Het was een En ze liepen gevaar mee als ze dan uh, tegen elkaar aanbotsten. Precies. En er was geen verzekering. Het pas in 52-53 is er met de hulp van het provinciaal bestuur van Friesland... wat een verzekering gekomen, maar er zijn ook wel wat persoonlijke financiële drama's geweest die zich daarbij voordelen. En, en dat is eh, vergelijkend met schaatsen. Er zijn in Nederland misschien drie miljoen mensen die kunnen schaatsen... maar er zijn er misschien tienduizend die dat sportief doen... en er zijn er honderd die zijn getalenteerd. Dat is, in die verhouding kun je het met scootjes ook een beetje zien. Dus het is een, een kleine elite die dat hier aan doet. Maar een eenvoudige mensen-elite. Ja. En daar zitten in, in elk scootsje... Veel van die scootjes heb ik de verhalen opgezet. In elk scootje zit een fantastisch verhaal. Of, of het nu vreselijk is of prachtig. Maar als je een scootje pakt, daar heeft de familie op gewoond. Maar dat is nooit gewoon geweest. Want dat, waar die mensen leefden aan de marge van de samenleving vaak. De, dus die waren zowel koning als god als de nederigste slaaf. Ja. Van boeren die wel of niet hun terpmodder wilden hebben. Ja. En, en dat is de oude garde. En nu komt er een nieuwe garde die er net zo verslingerd aan raakt... en er ook hele grote offers voor wil brengen. En dan is het een cultuur van eer. Dus we hebben nu, in een multiculturele samenleving... beginnen we dat een beetje te begrijpen. Dat het gaat niet altijd om centen. Maar het gaat ook om eer, culture of honor. En dat is heel sterk... In deze scootjewereld. Ja. Terwijl het, het geld wel eraan komt. Ik bedoel, er zijn. Uh, de, nou ja, het het scootje van, van Drachten, bijvoorbeeld. Daar zit, Het Philips Concern uh, zit daarbij. Er zijn volgens mij andere uh, sponsoren die daar veel geld in steken. Dat verandert de wereld ook wel van het scootje. Ja. De romantiek, denk ik, die weg is. Ja, de, de romantiek blijft er. En die is er ook. Maar er komt geld in. En, en, en nog steeds beheersen de mannen dat geld. en niet het geld de mannen. Dus het mooiste voorbeeld is Langweer. Dat is veruit de rijkste commissie. Die is commercieel de meest succesvolle. Die hebben nu, geloof ik, al drie scootjes. Maar hetzelfde voor geen meter. is dus de ene schipper naar de andere. Vorig jaar bedachten ze Roy Heiner. Die zetten we erbij. Dan kan hij die, die schipper mooi leren hoe die moet zeilen. Want het is nou, een befaamd schipper... die de hele wereld over, uh, overgaat. Precies, nou, Spelen, Roy, Roy Heiner is met zijn team aan de kant gezet... door die schipper. En vervolgens is de schipper weer aan de kant gezet... Door de, door de commissie. Vervolgens hebben ze het schip weer veranderd... waar ze op zeilden. En nu is het weer 13 of 12 of zowat. Dus, je kunt met dat geld... kun je de eer niet kopen. Nee. En dat ziet die, die, die commissie... van lang weer ook wel in. Het moet af van... Die, die zeggen het ook. Wij moeten af van die geldverslaving. Het moet weer om de eer gaan. En natuurlijk is er dan geld nodig om voor 30.000 euro een mooi zeil te kopen. Want zoveel kost dat. En natuurlijk is er geld nodig als je voor 25.000 euro... De mo een mooie vliegtuig geprofileerde zwaarden wilt kopen. Maar dan moet het ook ophouden. En je moet niet een schipper beginnen te betalen voor het werk wat hij doet. Hij moet voor nul centen moet hij zijn schip aan de kant leggen. En dat zijn soms de bedrijven van 5 miljoen. Maar dat moet hij aan de kant leggen om dan twee, drie weken voor dat scootsie op te offeren. Ja. Dat, dat, wat je nou wel ziet is dat de regels worden ook aangepast. Um, dat, de, de universiteit van, van Delft is heel lang bezig geweest om uit te zoeken van nou dit schip kan zo snel, dat schip kan zo snel. Dat ze daar een soort ja, wiskundige formule op losgelaten hebben om dat een beetje gelijk te trekken. Is dat al een, een goede ontwikkeling dat dat gebeurt? Of hoort het juist bij het Scootje dat je ja, die verschillende Scootjes hebt, de een een beetje lek, de ander net sneller? Dat is, dat is zo leuk hoe dat nu uitpakt. Want aan de ene kant denk je, nu wordt het spannender. Wat we nu zien, nu hebben we hebben een nieuwe formule. De, eigenlijk zijn ze nu gelijkwaardig. Wat gebeurt er dan dus, als die scheppers goed zijn en bemanningen, dat wie op een derde plaats start, eindigt ook als derde? als je geen fout maakt, en die is net zo snel als nummer twee... en als nummer vier, is er niemand meer die een ander inhaalt. Dus het zou best kunnen zijn dat met de beste bedoelingen... onvermijdelijke, tegengestelde gebeurt van wat je zou willen... namelijk spannender wedstrijden, dat ze minder spannend worden... omdat die schippers en bemanningen zo goed geroutineerd zijn... en die schepen zijn meer gelijkwaardig. Dus je haalt elkaar niet meer in. Ik heb de afgelopen dagen dat mijn verbijstering zien gebeuren. Iets wat ik nooit had verwacht. Ik dacht, nu wordt het spannend. Ja, het wordt misschien wel minder spannend. balzwart wou drachten inhalen. Het lukte niet. Nee. En uh, balzwart wou genoeg wout inhalen. Het lukte niet. Dus misschien <laughs> moeten ze straks weer wat bedenken... dat er natuurlijke verschillen tussen die scootsies weer wat geaccentueerd worden. Het zou kunnen. Maar ook aan die scootsies wordt verder gesleuteld. Ik bedoel, gaat een, een stukje gaat eraf, er gaat een stukje aan... er komen nieuwe zwaarden erop, nieuwe zeilen. Ja, dus dat, die, die, die zwaarden zijn appendages. En die, en die zeilen, die, die, die, dat is zo omschreven... dat je daar maar heel beperkt wat mee kunt manipuleren. En die scootsies mogen niet langer worden dan nou ja, weet ik het, 19,60 meter 60 of zo over dek. Dus uh, het houdt op. Tot die lengte kunnen ze verlengd. Nog is laatst Philips, de halve maan... is met, uh, geloof ik, 15 centimeter verlengd, want dat mocht nog. Mm -hmm. Nou is 15 centimeter een belangrijke lengte. Dat scheelt veel tijdens een wedstrijd. Dat, dat kan heel wat schelen. Als je mooi in de strook legt, dan is dat toch op een schip van 20 meter... nou ja, is dat een bijna een 10 procent... Dus 10% in de snelheid. Als je twee uur vaart en je, en je zou sneller kunnen, dan, dan is dat belangrijk. Je bent weerbaarder. Maar dan houdt het op. Deze kunnen ze niet nog een keer doorsnijden om hem nog weer langer te maken. Want dat mag gewoon niet. Langer mag je niet. En dat geldt bij die andere club, IFKS. Die heeft ook van die strik, strikte normen. Dus daar kunnen ze weinig. Ze mogen niks meer. Nee. Maar ze mogen wel een uh, compleet nieuw scootje bijvoorbeeld kopen. Want zelf adviseer je van huizen moet maar een nieuw scootje kopen. Er nee, ja, hadden... zijn er 870 gebouwd, voor zover ik kan nagaan. Van deze scootjes voor de Friese wateren. En uh, daar, uh, zijn er, daar zijn er misschien uh, uh, 40 echt geschikt voor, voor wedstrijden. En misschien een, een, een 20 zijn er echt snel. Nou ja, die, die paar die kunnen dan met elkaar handelen. Ja. De, dus, en, en de SKS, nu toevallig bij de, bij de club de IFKS, omdat het allemaal kleine zelfstandigen zijn zonder dikke sponsorschappen, komt daar nu wel eens een scootje naar de SKS. En, zo, en, en dat is ook mooi, want dat mm -hmm. zijn er maar veertien. Ja. En zo zeg ik, de huizen, die familie Meter, verdient het dat, dat, dat die familie daar ook mee kan gloriëren. Dan moeten ze een ander scootje hebben, en er ligt er nu een eh, bij de IFKS vanwege. Zakelijke geschillen en zo ligt dat nu vrij. Nou, en ik weet ongeveer wat die moet kosten. Volgens mij een ton? Ja, zo wat. Uh, die, dan moet die, die eigenaar, maar die heeft wel een patiënt, dus die kan het wel wat voordelig van de hand doen. En dan kunnen zij er wat moois van maken. En die meters kunnen, die kunnen zoveel. Dit zijn zulke handige en, en, en hardwerkende mensen. Dus die kunnen van de, de oude casco kunnen die wel een goed scootje maken. Ja, want dat zit in het bloed. Want dat is, als eerder genoemd, de familie meter. Dat, dat is zo'n schippersfamilie die traditioneel daaraan meedoet... aan het scootjezielen. Um, Klaas Jansma, um, je zei van... nou, ik wil graag wel even blijven zitten als uh, mensen uh, vragen hebben... voor uh, in het uh, tweede uur. Nou, laten we dat gewoon doen. Dus dat betekent dat mensen mogen gaan bellen. Zullen we dat dan tot het eerste kwartier beperken? Ja, dat is hartstikke goed. Doen we okay. dat? Dus dan noem ik het telefoonnummer 0800 1121. 0800 1121 is het, uh, het nummer van Kazeroen. U kunt ook mailen als u nou een specifieke vraag heeft over het Scootje Want ik vind het leuk om in de tweede uur te praten over, over Friesland en wat, wat u thuis met, met Friesland heeft. Misschien dat u wel uh, een Paken of een Beppen uh, heeft waar u mooie verhalen over te vertellen heeft. Nou, bel daarvoor naar 0800 1121 of mail naar kazeluna.ncv.nl. En Twitter, dat kan ook. Het uh, Twitter-hashtag uh, is Zo Zometeen hebben we eerst nog hier op Radio 1 de NTR... met het hoorspel Het Bureau. En om één uur zijn we dus terug met in het eerste kwartier nog... Klaas Jansma. Tot zover, dankjewel.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 Dan zullen we het tot hier moeten doorschuiven. Ja. Eigenlijk is dit het enige werk dat zin heeft. <lacht> Ik ga op de ladder. Mijn idee. niet Kijk maar. Stuk. Heb je niks gebroken? Nee. Je je handen er wel tussen kunnen krijgen. Dan had ik een lezing over de wieg met de mond moeten schrijven. <laughs> Ach, meneer koning. Hier is een meneer voor u die u wil spreken. Dank u wel. De Vries. Koning. Gaat u zitten...